Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het zuiden van Israël zijn drie militairen doodgeschoten. Twee van hen werden gedood bij de grens met Egypte. De derde Israëlische militair een paar uur later bij een klopjacht op de Dader in Israël. Andere militairen hebben de schutter doodgeschoten. Volgens het Israëlische leger was hij een Egyptische politieagent. Het leger in Israël is bezig met een onderzoek samen met het Egyptische leger. De ChristenUnie wil plannen van het kabinet om de asielinstroom in te perken alleen goedkeuren als die juridisch uitvoerbaar zijn. Voorstellen om bijvoorbeeld internationale verdragen op te zeggen worden niet geaccepteerd. Dat zei partijleider Bikker op het partijcongres. Daarmee waarschuwt ze vooral coalitiepartners VVD en CDA die daar wel voor openstaan. Alle schuilkelders in Oekraïne worden gecontroleerd... nadat eergisteren drie mensen voor een dichte deur kwamen te staan... en om het leven kwamen bij een luchtaanval. President Zelensky zegt dat er geen excuus kan zijn voor dit soort nalatigheid. Het uitleveringsproces van Joran van der Sloot aan Amerika is begonnen. Hij is vanuit een zwaar beveiligde gevangenis in Peru verplaatst... naar een cel in de hoofdstad Lima... en hij wordt waarschijnlijk vrijdag naar de VS gevlogen. Daar is Van der Sloot aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Ze verdween 18 jaar geleden op Aruba en werd voor het laatst met Van der Sloot gezien. In een metrostation in Brussel is vannacht een man overleden. Hij probeerde het station binnen te komen vlak voordat het elektrische rolluik open ging. Hij kwam vast te zitten en overleed. Het is het vierde incident dit jaar waarbij iemand bekneld zit in zo'n rolluik. En het eerste incident waarbij iemand is overleden. Het weer, het is zonnig. In het noorden is het maximaal 21 graden. In het midden en zuiden een graad of 23. Ook morgen veel zon en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de Ring van Amsterdam.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 Ja, als zomerradio zo, radio zo uh, kan klinken met uh, deze muziek... dan worden we alweer helemaal vrolijk. De de uh, Feel in Galaxy en I Can Prove It. Nou, dat kunnen wij zeker. Want het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag... is er met uh, onderweer het volgende. Oh, oh, oh, je hebt het tegen mij. <laughs> Benno. Ik, ja, ik zit al om mee te kijken. <laughs> te, te, te, te, te, te, ja, als je mijn naam niet noemt, dan, uh, dan gaat het... Ja, het volgende, dat is, uh, uh, we gaan uh, behoorlijk wat uh, items, uh, tenminste items, wat berichten de wereld in sturen uh, over radiomaken hier in Zandvoort. Uh, Zandvoort is buitengewoon populair bij de nationale radiomakers. Uh, maar we beginnen eigenlijk met een klein berichtje over dat maandag 5 juni, exact om 12 uur, uh, is er weer een NL Alert testbericht. En dat uh, krijgt iedereen, tenminste de meeste mensen, als je het aan hebt staan op je uh, mobiel. Uh, in het uh, echi, dus als het op een andere tijdstip is, dan uh, is de bedoeling dat je iedereen in je omgeving dan ook waarschuwt. Bijvoorbeeld, hier staat een uh, voorbeeld van de buurvrouw. Die is haar hondje aan het uitlaten en die zal dat bericht. Waarschijnlijk niet dan krijgen. En dan moet je haar even aanspreken. Dat ze gauw naar binnen gaat. Ramen, deuren dicht enzovoorts. NL Alert is gratis en anoniem. Je telefoonnummer blijft onbekend. Je ontvangt een NL Alert. Ook als het mobiele netwerk overbelast is. Uh, naast een NL Alert op je mobiele telefoon. Zie je ook uh, dit op een... Uh, Digitaal reclameschermen en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. Dat wist ik niet. Dat is grappig, hè? Um, dus in de noodsituatie als NL Alert uh, wordt geactiveerd, dan, uh, nou ja, in ieder geval kan je dat ook daar terugzien. En ma maandag gaan we eerst even testen. Zeker, en dat klinkt heel hard uh, op je telefoon. Ja, ja, ja, dus uh, ja, ja, ja, dat... als je een koptelefoon uh, opzet, moet je er even rekening mee houden. Hè? 12 ja. uur, want uh, ja. je schrikt je anders echt uh, wezenloos. Uh. En het is dus en Dus en de sirenes gaan en we hebben een NL alert. Zeker, een hele hoop herrie. Dus uh, maandag om 12 uur, als het goed is, hè? als het werkt allemaal. Ja, het het werkt. Nou? ja precies. Oké, okay, NL Alerts, dus uh, je weet het, 5 juni. Aanstaande gaan we testen om 12 uur. En wie zijn uiteraard de overheid. We gaan het volgende plaatje draaien in dit programma. En ja 21,6 graden momenteel in al Dus veel zonnige muziek, Benno. Lekker. Waaronder deze van Dua Lipa. mijn You can see my tonight.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 me I'm yeah. Zo leuk, Benno. We gaan alle kanten op hè, van uh, DJ's op het strand. En dan lekkere dansmuziek naar uh, deze gauw van uh, Dolly Parton en ja. uh, Kenny Rogers. En uh, Islands in the Stream, dat allemaal bij CFM. En we gaan uh, nu naar uh, Duitsersveld. Want uh, Jan, hoe is je daar met uh, de belangrijke wedstrijd van vandaag? Nou, we zijn beter. We hebben legio kansen gehad. Jeffrey, Butt, uh, Raymond, Jelle Daan. Hij gaan er niet in. En wat gebeurt er dan? Hij scoort een andere kant. Kijk. Ja, ik was er al bang voor. Nu, nu wordt Butt gevloerd in het stadsgebied. Maar hij laat doorgaan. Ja, hoe, hoe komt dit nou weer? Ik weet het niet, jongen. We scoren gewoon niet. Nee. We zijn beter. We krijgen kansjes, kansjes hoor. Maar nou, nu werd het neergelegd en. Uh, ik, ik stond. Ja, Je ja, kijkt van de verkeerde. Van de Maar wij stonden echt op één lijn. Met de aanval van uh, Kastje, waar het gescoord werd. Die jongens stonden gewoon zuiver buiten spel. Ja. En dat zei, iedereen zei het hoor. Ja, en dan. Uh, ja, de, dan kan je er ook helemaal niks aan doen. Je kan er niks aan doen. En waar we het dan ook over hebben. Ze, zeggen, ze hebben één aanval gehad en ze scoren. Wij, wij zijn continu in aanval en we scoren niet. Ja. We doen er niks aan. Nee, en uh, ja, toch uh, dat, dat verhaal van die, uh, de, ja, dat ze, dat ze denken van nou, uh, we gaan het gewoon proberen. Hè, en we zullen even, <laughs> even wat uh, laten zien daar uh, op uh, Zandvoort. Ja. Ze zijn nu weer in aanval. Ja. Nee, hij wordt voorlangs gespeeld. Nee, is er wel een beetje aanmoediging voor uh, SC uh, Salvoort, zo uh, langs de kant? Of is uh, iedereen aan het rotse uh, knotsen? Nee, de balustrade de, de staat vol, de lijn is dadelijk op het publiek. Op de buren zitten mensen. Ik ben echt je lekker met zonnetje. Dus op die dag zelf ook. Zeker, nou ja, Hotse Knotse begon begonia ja ook uh, vandaag. En uh, ja, Benno, die had er volgens mij uh, nog nauwelijks van gehoord, uh, Benno, toch? Ja, ik had Hotse wel Hotse Knots begonia, ja, dat ja, speelt uh, het, het al zoveel jaar hier. Ja, ja, maar ik had het verhaal erachter had ik uh, nog niet gehoord. En, uh, dus, en uh, Bert Jacobs, dat. Uh, ik heb het allemaal keurig opgezocht, want Bert Jacobs heeft gewoon een eigen Wikipedia-pagina. Dus oh. Daar staat het hele verhaal keurig in opgetekend. Dat is een prachtig. Leuk is dat altijd. Wat bellen, hoor. Ja, zo al leer je inderdaad, is wat Jan. Dat, is, dat klopt helemaal, ja. En leven in het internet. Zeker. Nou ja, in ieder geval hebben wij daar een mooi toernooi aan overgehouden. Ja, vroeger kwamen ze nog wel eens uit het buitenland ook, hè, geloof ik, de teams. Ja, er is één, één Duits team. Eén Duits team, oké. Okay. Ja, ik heb meegemaakt dat ze uit België kwamen, met Duitsland, Engeland... Was echt werelds was dat. Ja, ja, ja, ja. Ze werd er om, uh, om tien uur s'ochtend, maar de, de wereld de, de, de, <laughs> Ja, en dan wordt het echt uh, een knots uh, voetbal wat je ja. dan gaat spelen. <laughs> maar het is ook gewoon een toernooi om de luisteren. Ja, zeker. Nou ja, het is uh, vandaag en uh, morgen nog, uh, Jan. Uh, nou ja, helaas zo uh, uh, negatiefs, maar toch heel gezellig. En vanavond ja. ook allerlei activiteiten in de kantine, hè? Ja, er is, nou ja, je zei het net al, er is muziek en uh, dat doen ze meestal. Die put is voor loopt, maar ja, die wordt ook weer gestopt. En nu hebben we een vrije trap mee. Een mooie plek die objectie of buk kan gaan nemen. Er ja. zijn uh, twee specialisten, die jongens. Dus, nou, wie gaat we nemen? Jeffrey of dit. Jeffrey nam er net een die werd net uit de doel geplukt. Ja. Nu zullen we het zien. Nou, we nemen hem nog even mee. Jeffrey gaat klaarstaan. De scheidsrechter is nog met de muur bezig. Die vertelt de jongens dat ze stil moeten blijven staan waarschijnlijk. Of uh, niet mogen lopen. Ik denk dat dit hem gaat nemen. Ja, dat gaat heel wel om. Oh, de kieper tikte me net uit zeg. corner En dat betekent uh, bijna rust uh, waarschijnlijk uh, Jan. En dan, uh, ja, ja. Het, is, het is 45 minuten. Ja, dan ga je met uh, 0-1 uh, ga je, ga je de rust in. Geen, uh, geen lekker gevoel? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar wel het gevoel dat je het sterker bent. Oké, okay, nou dan... Ik ja, heb het alweer mee gehad, maar... Uh... Ja, daar gaan we toch uh, met vertrouwen straks uh, de tweede helft in. En uh, uiteraard horen we dat uh, weer van jou. Dankjewel voor dit moment, Jan. Vooraf uh, Duitsersveld. Tot zometeen, hè? Tot zo. Oké, okay, hoi. Maxima had het in het vorige uur over Dancing in the Streets. Dat festival gaat er ook weer aankomen. En dit is echt zo'n plaat die best past in Dancing in the Streets. We horen winter, Fire en Let Us Groove. En dat uh, na de eerste helft uh, met uh, Jan. Hè. Geen uh, goed nieuws, uh, Benno. Nee, nou 0-1 ja. de rust in. Laten we hopen dat het uh, in de tweede helft beter gaat. Dat, dat gaan we uh, zeker hopen. Zeker. Uh, we gaan de vingers gekruist enzovoort enzovoort. Nou ja. Uh, uh, Zandvoort is uh, landelijk nieuws. Ja. En het is zomer, dus uh, iedereen uh, komt hier naartoe. Het is geweldig. Uh, morgenavond, dan kan je weer radio gaan kijken. En het is dan niet uh, ZFM die uh, radio gaat maken op locatie. Um, dat doen we trouwens wel uh, elke zaterdagochtend. En, uh, en over twee weken, of een week, hè, met het uh, ja. circuit. Nou ja, je begint erover, dus we kunnen het gelijk maar even uh, bij de kop nemen. Dat is uh, vrijdag 16 juni, dan gaan wij in het pitgebouw van het circuitpark Zandvoort gaan wij een, uh, een studio opbouwen. En dan vanaf 10 uh, uur tot 5 uh, uur middags uh, gaan wij radio maken op het circuit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de uh, gram, historische Grand Prix van het uh, en waarin het 75-jaar circuit in wordt gevierd. Dat is een heel groot evenement met een ongelooflijk druk programma. Om maar een voorbeeld te noemen. Vrijdag 16 juni begint men al aan een kwalificatietraining. Om vijf minuten over acht ochtends. Ja, en, en de laatste is om uh, half zes middags. Dan wordt er een, is er een master GT Trophy race van 30 minuten. Dan zaterdag beginnen ze om ietsje later. Dan mogen een beetje uitslapen. Om half negen ochtends. En, maar het duurt wel tot uh, half tien. En zaterdag 17 juni is er ook een parade door het dorp met alle oude raceauto's. En, um, en dan zijn we natuurlijk ook op het squee. Dat is van 10 uur, ook weer van 10 uur tot 5 uur. En zondag zijn we er ook geweldig. Daar zijn we er ook. En um, dan is op het circuit, begint het feest om 10 uh, over 8 ochtends. En dan duurt het tot uh, kwart over 6 avonds. En dat uh, met de nodige demonstraties. En daarop ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Wat voor demonstraties gaan we krijgen? Ik ben ook benieuwd. Ja, jij hebt niks gehoord. Nee, nee jij hebt nee, nog helemaal zo... niks. Je bent zo goed geïnformeerd. Ja, ja, ja. Ik ga erachteraan, Beno. Ja, Oké. Okay, ja, uh, Wordt vervolgd. Iedereen lekt altijd naar, uh, naar Rob. En, uh, dus hij weet het altijd. Trouwens, uh, ook op zaterdag en op vrijdag zijn er demonstraties. Dus uh, je mist helemaal niks als je op een andere dag gaat. Nou. Nee, en wij duiken de VIP-lounge in om radio te maken. Precies. Um, nou, morgen dus uh, kan je uh, radio kijken in het uh, racecafé trouwens. In, dat is een leuk bruggetje van Zandvoort. Racecafé Rabbal hier in Zandvoort aan de Louis Davids carré nummer 1. Het uh, programma begint om half acht. Nee, dat is de inloop uh, van half acht tot acht uur. En dan gaan zeker de deuren dicht. Want de radiouitzending is om acht uur, ja, acht uur s avonds tot tien uur. En het is het programma... Ik kenden het niet. Het is van Dijkstra... en evenblij ter plekken. En die komen dus live... vanuit Zandvoort... van Erik Dijkstra. en um, Hoe heet hij ook alweer? Onze gezellige... Ik uh, ben even zijn naam kwijt. Nou ja, maakt niet uit. Um, even, en wat gaan ze doen in dat programma? Dat de Tweede Kamer slaat alarm over de veiligheid van de infrastructuur op de zeebodem. Daar gaan ze over praten. Um, even kijken, aandacht voor actrice Mimi Kok. Die was ooit Miss Zandvoort. Dat is leuk, hè? Uh, voor de boxer uh, Fighting Mac. Een pleidooi voor wolven in de duinen. <laughs> dat is ook zo leuk. We krijgen wolven in de duinen. Um, Frank en Erik, ja, nou weet ik het weer. En, en, on, en er komt ook de voormalige Doema-drummer René van Kolm. Die komt uh, ook nog even gezellig praten. Echt een mooi Zandvoortse uh, feestje bij elkaar. Ja, en dan helemaal... en Ja, die kabel trouwens. Ja, he, die, die kabel, kabel. die ja. loopt hier echt uh, bij het circuit uh, komt die binnen. Ja. Dus de geheime locatie is dat. Ja, iedereen en, weet het. Uh, maar... En uh, ja, dan uh, zeg maar is een hele belangrijke kabel. Dus uh, ja. ik begrijp wel dat ze voor dat onderwerp uh, naar Zandvoort toe komen. Ja. Nou ja, 538 die pakt het iets luchtiger aan. Die gaan vanuit, uh, eens even kijken hoe heet het: Beach Club. Uh, Bernie's Beach Club uh, gaan ze een maand uitzenden. Uh, niet, uh, niet elke dag, maar vrijdag. Van 4 uur tot zondag middernacht een live uitzending. En dan krijgen ze dus allerlei gasten zoals Direct, Chef Specials, Rolf Sanchez, Miss Montreal. Die komen allemaal naar Zandvoort en die gaan natuurlijk daar gezellig live muziek maken. Zo stel ik me dat toch voor. Maar wat zei je nou Rob? Je had, uh, gaan ze op het dak gaan ze een, uh... Ja, op het dak zouden ze gaan draaien. Oh, Nee, dus, uh, ja, dus niet uh, de optredens van, uh, van de zangers en zangeressen. Nee. Maar uh, ja, de DJ's gaan dan uh, boven op het dak draaien. Oké, okay. nou, nou ja, ja wat, ik, wat hoop, ik me daarbij voor moet stellen. Ik hoop niet dat het een natte maand wordt. Uh, nee, maand juli. Geen, geen idee. Want dat is niet zo lekker voor uh, al je apparatuur. Hè. Maar goed, ze zullen wel wel een. Uh, een plan B hebben, zullen we maar zeggen. Dus, uh, nou... Het, uh, het kan dus heel gezellig worden... hier in Zandvoort met allemaal... leuke artiesten, met uh, bekende... Uh, radiomakers... Um, en het is zo leuk waarom ze... Ja, die vraag borrelt dan bij me op. Waarom kiezen ze voor Zandvoort? Maar het is eigenlijk gewoon logisch. Logisch. Het is de, logisch. Leukste, de leukste plaats. Ja, de leukste badplaats van Nederland. Ja, precies. Dus, dus daar moet je gewoon zijn. Daar moet je zijn. En daarom zijn wij de radio hier, Benno. Ja, precies. Snap nou, je hem? En we gaan lekker weer naar de muziek. Ja, nou ja, voordat we daar uh, naartoe gaan. Ja. Uh, gisteren was het uh, kinderbeestfeest. Ja. En dat was weer een geweldig spektakel. En dan worden de kinderen vanuit uh, verzorgingshuizen en uh, ziekenhuizen in uh, de hele regio. Uh, die worden vervoerd naar Artis. En uh, ja, dat is zo geweldig. Want dan mogen ze bijvoorbeeld in een brandweerwagen zitten. En uh, de Zandvoetse Brandweer doet er ook altijd uh, aan mee. Ja. En dan uh, gaan die sirenes aan en, uh, en uh, ja, dat die zwaailichten. Jij zag dat het allemaal langskomen gisteren. Ja, dat, dat is geweldig. Ik heb ze niet gezien, oh, maar... Uh, wel gehoord. Wel gehoord. <laughs> <laughs> ik heb ervan gehoord. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is net weer even wat anders, maar ja. goed. Maar uh, ja, weer een uh, mooi feest. Vanuit het uh, Spaan in Haarlem uh, zijn ze dan uh, met de grote stoet uh, vertrokken. Ja. Richting uh, uh, Artis in uh, Amsterdam. Jaarlijks uh, mooi feest, het uh, Kinderbeestfeest. En ook de reddingsbrigade van uh, Sandvoort was daar uh, gisteren weer bij betrokken. Oké, okay, leuk. Heel goed. Uh, ja, brandweer hebben we het net al gehad. Twee weken geleden hadden we Remke Hoedemaker van uh, de VRK hadden we in de uitzending. Ja. En met hem hadden we het over uh, de muziek van uh, De La Soul. Ja, ja, ja. Me, Myself and I. En toen zei ik, ja, die andere plaats. Three is the Magic Number. Dat is ook een uh, lekkere plaats van hem. En toen zei hij, ja, dat ken je het origineel niet, hè? Ja, dat is van uh, Bob de Rowe. Ja, die moet je een keer draaien. Nou ja, ik luister naar uh, Remke, hè? Ik zou ja, niet anders durven. Ja. En uh, ja, daar komt hij aan dan, hè? Okay, Bob de Rowe. 3 is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity. You get 3 as a magic number the past and the present and the future faith and hope and charity the heart and the brain and the body give you three There's a magic number it takes three legs to make a tripod or to make a table stand it takes three wheels to make a vehicle called a tricycle every triangle has three corners every triangle has three sides no more no less you don't have to guess When it's three, you can see, it's a magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They had three in the family That's a magic number Three, six, nine Twelve, fifteen, eighteen Twenty-one, twenty-four, twenty-seven Thirty Three, six, nine Twelve, fifteen, eighteen Twenty-one, twenty-four, twenty-seven Thirty Now the multiples of three Come up three times in each set of ten in the first 10, you get 3, 6, 9, and in the teens, 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s, you get a 21, 24, 27, and it comes out even on 30, yeah. Now multiply backwards from 3 times 10. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12, 3 times 3 is 9, 3 times 2 is 6, and 3 times 1 is 3, of course. I think the pattern once more 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Yeah, 30. Now multiply from ten backwards Three, three, times, three times ten, ten is, is thirty eight. Three times nine is twenty-seven Three times eight, times eight, eight is twenty-four Three times seven is twenty-one three, three times, times six, six is eighteen Three times five, five is fifteen three, five. three times four is twelve And Three times three is nine And Three times two is six And three times one <laughs> What is it? Three. Yeah, that's a magic number Een man en een vrouw hadden een klein baby. Ja, yes, dat hebben ze. Ze hadden drie in de familie. Nou, we hebben weer iemand uh, blij gemaakt. Uh, Remco, hoedemaker van de VK, uh, Benno. Ja. Lekkere spreken. muziek zo. Nou, we hadden net... Het uh, op half vier. Ik denk, uh, ja, die uh, evenementen van uh, de radio dat is de evenementenagenda. Ja. Maar je hebt nog veel meer. Ja, ja, ja, ja, wat denk je? Uh, dus even kijken. Aanstaande vrijdag. Uh, uh, dan krijgen we een nieuwe uh, tentoonstelling in Zandwors Museum. De historische Grand Prix uh, Formule 3. Dat is altijd uh, wel leuk dat het zo goed op elkaar afgestemd is. En op het circuit werd van 1952 tot 1985 de Nederlandse Grand Prix gehouden als onderdeel van het wereldkampioenschap Formule 1. Enkele opmerkelijke coureurs, Formule 1 coureurs, die in Zalford hebben gewonnen zijn onder meer Alberto Ascari, Jim Clark, Jackie Stewart en Nicky Lauda. Het circuit heeft ook een andere autosport evenementen georganiseerd zoals de Dutch Grand Prix. De tentoonstelling in het Zandvoors Museum zal gaan over de Formule 3. Een type racewagen met open wielen. Die wordt gebruikt in verschillende motorsportkampioenschappen voor junioren. Waaronder het via Formule 3 kampioenschap. En we hadden natuurlijk vroeger op de Marlboro Masters. Waar, waar ook gewoon honderdduizend mensen kwamen. En waar wij van CFM natuurlijk bij waren. Het ook ja, een... die ene editie waren uh, volgens mij 110.000 mensen zelfs. Ja, ja, ja. Op één dag hebben we het over. Ja. En, Ongelooflijk. Uh, en helemaal geen. Uh, er was wel een extra treintje ingezet, natuurlijk. Maar. Uh, er, uh, geen geen restricties van uh, dat je niet met je auto naar Zandvoort kon komen. En iedereen die deed maar wat. En, en, en, wat die goed en een had. feest. Ja, het was wel en, een feest. En het was een feest. En uh, de kroegen zaten helemaal vol in Zandvoort. De Dalspartij. Ik, uh, ik weet het allemaal niet meer. Maar uh, ja, het waren geweld. En de zon scheen ook altijd. Hè? Ja, dat is, uh, klopt, klopt. We hadden nooit slecht weer. Dus dat was... Uh, nou ja, goed. Uh, dat is onze herinnering. En die wil ik straks even voortzetten nog met Randall Lawson. Want die heeft ook nog zo zijn eigen verhaal erover. Uh, maar we hebben dus, even kijken, vanaf 9 juni tot en met 3 september... hebben we dus in het Museum over de Formule 3 een, um, een tentoonstelling. En dat is natuurlijk geweldig dat het uh, zo lang al uh, deze klasse er is. Um, nou, uh, even kijken. Dan nog even heel wat anders. Heel, heel wat anders. Dat is op 9 juni. Uh, een excursie in het Nationaal Park zuid kennemerland zou je bijna vergeten dat wij tegen een uh, nationaal park uh, aanzitten... En dat is even kijken, dat is ochtends om 10 uur vrijdag. Um, en dat is in Middenduin, dat valt ook onder het Nationaal Park. En daar is, uh, dat is met al zijn variaties in landschappen en biotopen, is het eigenlijk een hele prachtige omgeving. Het uh, heeft ook een rijke geschiedenis uh, van ontstaan en veranderingen. En er zijn allerlei leuke weetjes die verteld gaan worden. Uh, de Flora kent zijn eigen eigenaardigheden. En er lopen natuurlijk ook nog het een en het ander aan wild rond. Zoals uh, uh, Schotshochlanders. Dus uh, het zijn hele leuke, lieve, aardige beesten. Je moet er alleen niet te dichtbij komen. De Vicenten. Uh, nou, die lopen in het uh, kraansvlak. Dus uh, daar, uh, daar loopt één paadje waar je overheen mag. En uh, Richard heeft met zijn Mindful wandelen... Die, uh, die gebruikt het wel eens, dat paadje, de Vicente-pad. Dus, uh, dan uh, even kijken, nog een laatste uh, nieuwtje... Uh, de van Nationaal Park zuid kennemerland Dat is uh, woensdag 14 juni om 8 uur s avonds. Dan is er een excursie uh, in het Duinen. Het ingang is... Uh, Waar je naar binnen gaat is Bleek en Berg in Bloemendaal. Het begint dus om 8 uur tot half 10. Dat kan allemaal, want het is nog zo lang licht. En tijdens deze excursie gaan we genieten van het duinlandschap. Hoe die duinen zijn ontstaan. Welke veranderingen zich hebben plaatsgevonden in de afgelopen eeuw. Dus je krijgt ook nog een mooi stukje geschiedenis. De biodiversiteit daar hebben ze het over. En natuurlijk, in de lente ontwaakt de natuur uit zijn zogenaamde winterslapen. En welke bloemenstruikenbomen laten hun bladeren zien? En hoe verspreiden zij hun stuifmeel? Nou, daar gaat het allemaal over. Je, je, oh ja, je moet je voor beide excursies wel even opgeven. Dat is voor mp-duitkermland.nl. Dank je wel, Benno. Waar je ook voor op kan geven volgende week vrijdag. Nou. Op het uh, gasthuisplein hebben we weer uh, de Theo Hilvers vismaaltijd. Oh, ja. oh ja, ik hou op Altijd op, een op, geweldig uh, spektakel. Lekkere vis van uh, kroonvis. Uh, we hebben dit keer uh, op het menu staan, uh, Benno. Ja, ja, ja. Garnalenkroketjes en een hele grote moot uh, verse kabeljauw. Zo, zo. Dat krijg je dus uh, volgende week vrijdag uh, als, uh, als diner bij het uh, moderne vismaaltijd uh, op het uh, gasthuisplein. Je kan je nog opgeven? Uh, ja, en uh, de kaarten zijn nog uh, te koop bij oh. uh, Bruna Balkhende aan de Grote Krocht. Zo. Kosten 15 euro per persoon. En Geen dan krijg je geld. er ook nog een, uh, consumptie, een uh, vloeibare consumptie van. Vloeibare consumptie. Ja. Die krijg je er ook nog uh, gratis even voor niks uh, bij voor die 15 euro. Nou. En uh, ja, wil je je telefonisch opgeven? Dat uh, kan via een appje sturen 0628292794. Of stuur even een e-mail als je samen aan een uh, tafel wil zitten: ErwinHilbers@gmail.com. En wanneer is het ook alweer? Uh, vrijdag 9 juni volgende week, vrijdag. 9 juni. Nou, het, uh, dan is het mooi weer. En het uh, begint uh, allemaal uh, vanaf uh, 5 uur. Dan kan je rustig gaan uh, aanschuiven. En dan beginnen we op een gegeven moment uh, met een uh, voorgerechtje. En dat is dan uh, om 6 uur. Lekker en dan uh, drie weken later kunnen ze ook nog uh, lekker gaan genieten van uh, vis... Bij Huis in de Duinen, want ook daar is dan een uh, vismaaltijd. Uh, Dat is dus uh, vrijdag 30 juni bij Huis in de Duinen. Zo. Nou, ga je even aanmelden voor uh, de Theo Hilbers uh, vismaaltijd. 9 juni aanstaande op het uh, Gasthuisplein hier in Zandvoort. En het is gebeurd hè, de meteorologische uh, voor, uh, de zomer ja. <laughs> is uh, inmiddels uh, begonnen. En dat betekent uh, muziek ja. in de summertime, mango jerry. philosophy We gaan de wevers blijven. We We go fishing we'll in the sea. We're always happy, radio, in is the last we da Ik was weer even graaien in mijn single-collectie, maar we hebben er weer eentje gevonden. Jore Fun en de Happy Station. Nou, dat geldt zeker ook voor CFM waar je naar luistert. Maar geldt het ook voor de voetballers? Zijn ze ook zo happy, Jan? Nee, we zijn nog niet happy. We nee, hè? We zijn wel goed bezig, hoor. We zijn de kleedkamer uitgekomen. Op die manier zoals we ook geëindigd zijn. Volop in de aanval. Mm -hmm. de mooie kansjes van Salim en Jelle Daan. Maar geen doelboot er nog. En Jeffrey Sampson is helaas met een gescheurde hefstring uitgevallen. Vlak voor rust. Daar is Salim voor in de plek gekomen. Die is Ted En de zijn aanvallend We voetballen. Extra aanvallen. En dan is blikken Dus we gaan alles ballen zetten. Jazeker, want uh, ja, we hebben nog uh, een klein half uur, hè? Uh, het is de 57. Ja. Oké, okay, nou ja, inderdaad wel heel belangrijk om deze wedstrijd in ieder geval punten te scoren. En eigenlijk gewoon drie. Je moet, je moet winnen. Ja, je moet winnen Zodra je verlies zelfs. Je verloren. Zodra je verlies ben je gelegendeerd. Oké, okay, oké. Okay. En uh, als je gelijk speelt, wat gebeurt er dan? Niks. Wij, uh, sorry, er is geen gelijk uh, spel. Wij gelijk spel worden verlengd. En... Daarna heeft het bijna op de Oké, okay, dus uh, er komt gewoon een winnaar uit. En uh, wie eruit ligt, uh, ligt eruit. Ja, nou, inderdaad. Boe, nou. Dus wordt ja. wordt een heel spannend uh, half uur uh, nog daar uh, op Duitsjesveld? Ja, zeker. Nou ja. We, we spelen hartstikke lekker. Ja. Maar waarom gaat het dan nou niet? Dat is een... Nee. Het moet toen nee? echt het best hoor. Je ziet ze werken uh, en sleuren uh, over het veld. Ja, uh, nou ja. Het uh, tegen elkaar, dat is, dat is wel leuk om te zien. Dus, uh... Laten we hopen dat het uh, de goede kant op gaat, uh, Jan. En uh, zometeen, uh, aan het begin van uur drie, kom ik nog even bij je uh, terug uh, voor een, uh, een uh, kort verslag weer. Oké. Okay. Oké, okay, tot zometeen. Oh. Y me pongo pigeon. Pues y esta noche vas pues a encontrte tu tío. De tochtje, pa, que wou mejor y se va calentando el ambiente de te busco zoek je, toda esta gente dime dime dime Ik zoek tu boquita de fresa mi mojito de menta las cosas bonitas al final se encuentran dos trocitos de fruta si quieren se disfrutan. te invito a mi fiesta en mi casa la una noche Como en Las is lo que pasa aquí, aquí se queda la policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, Just No to Ja, een hele belangrijke wedstrijd uh, tegen Castricum vandaag uh, op Duintjesveld. Het staat helaas nog steeds 0 tegen 1. Dus uh, ja, er is nog wel even werk aan de winkel, uh, uh, Benno. Ja, zeker. Nou ja, laat het het beste van hopen. Zeker, want uh, alleen winst, uh, dan gaan we door en hebben nog... Uh, kans om gewoon in de tweede klasse te blijven. Nou, laten we dat ook nog maar hopen, dat dat gaat lukken, want uh, dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn. Zeker, nou ja, in Spanje is het uh, volgens mij iets fijner, een beetje, ja, wel droog, maar het zit weer tegen regen aan daar. Uh. Oh, Okay. Zo meteen gaan we kwalificeren natuurlijk hè, voor de race ja, morgen. Het, het lijkt wel of overal waar Formule 1 circus komt dat het begint te regenen. Of, ja, uh, ja, nou ja, je okay, ziet nu de buienradar. Ja, uh, dat ja. ziet er toch wel uh, enigszins uh, rood uit. Die dus, rood, uh, ja, ja. Dat, dat gaat een uh, geweldige kwalificatie worden. Ja. Als het droog is, heel snel de banen op. Om in ieder geval een tijd uh, neer te zetten. Precies. Anders precies. ben je de sigaar. Nou ja, volgens mij... Nee dat, nee, dat was een herhaling. Jij ja. oh, hebt een onderbericht trouwens. Ja, het heeft, uh, we hadden het net over uh, vis en uh, we hebben het over water. Nou ja, dat komt allemaal goed samen. Uh, gisteren is... Uh er zijn 29 jonge steuren, en steuren is een vis... uitgezet in de Biesbosch door het Wereld Natuurfonds Sportvisserij Sport Nederland... ARK Rewilding Nederland. En de steur leefde tot 1952 eh, duizenden jaren lang in de Nederlandse wateren. Diergaarde Blijdorp is de enige dierentuin in West-Europa... waar deze zeldzame trekvis te bewonderen is... Een unieke manier om dit zeldzame dier dat uh, zich normaliter vooral in diep in de rivieren en zee bevindt uh, van dichtbij te bekijken. Uh, Blijdorp is trots dat het heeft kunnen bijdragen tot behoud van deze oervis. Uh, nou, ik heb eens even gekeken Rob. Ja, een die metertje of vier hè, worden ze uh, uh, nou, die vissen. Dus, dus, dus, Ja, inderdaad, meer dan drie meter. En wat denk je wat zo'n vis weegt? 300 kilo. Wat? 300 kilo? 300 kilo, dat, uh, die kan je dus niet aan je hengeltje vangen Nee, je, nee, dat je, gaat uh, net niet lukken. Je, die. Je, je sleept er gewoon het water niet uit. Jeetje, maar uh, ja, dat zijn echt uh, zes. Ja, ja, zo, ja, een soort monsters. Ja, het ja. Is een, een absolute oervis. En, uh, nou, en die gaat dus weer terugkomen in de Nederlandse wateren. We hebben natuurlijk eerder zijn bevers uitgezet met uh, heel veel succes. Eten ze ook mensen die vissen? Uh, nee, ze voeden zich met kleine bodemdieren als wormen en kreeftjes. Volwassen dieren die uh, pakken ook wel bodemvissen. Dus dat valt op zich wel mee. Voor zo'n grote vis, ja, dat daar verwacht je... je veel meer van. Ja, want die is natuurlijk ook uh, grote vis, grote trek. <laughs> Nee, Zeker. Dus, nou ja. Daarom is het ook een trekvis. Uh. Nou ja, en bij een uh, vis hoort natuurlijk een biertje als je een visje eet. Hè. Jij had het over een vloeibare consumptie. Um, nou, in, uh, ze hebben, er is een onderzoek geweest. Waar betaal je het minste voor een halve liter bier? Um, dan moet je naar Oost-Europa. Oh. Ja, dat is een beetje ver weg misschien. Maar uh, wil je een uh, avondje flink doorhalen... dan kon je prijstechnisch gezien het beste doen in Armenië. Daar betaal je 1,44 euro voor een halve bier. In Noorwegen betaal je 6 keer zoveel, 8,30 euro zelf was ik in uh, Noordbeke uh, afgelopen weken. Dat was uh, ook een halve liter bier heb ik genomen, fantastisch. En uh, was 6,5 euro. Nou, dus uh, een koopje. Ja, eerste een koopje. Ja, in Limburg wel. En dus, maar um, ja, een rondje door Oost-Europa in de planning: in Kosovo, Bosnië, Hongarije, Roemenië en Noord-Macedonië en Servië. Drink je nog een biertje van onder de 1,75? Kijk, dus, dat zijn bedragen. Dan zeg ik wel van, uh, ik zeg uh, Proost en, uh, uh, Doen er nog een paar aan die tafeltje. Hè? Dat Precies. kan nog wel dan. Ja. Tot zometeen. Dat zijn we er met het uh, volgende uur. Uiteraard ook de Formule 1. De kwalificatie. René Loos met uh, de Pit Report. Beest van de week. Ik ben heel erg benieuwd. En nog veel en veel meer voetbal natuurlijk. Hè? Spannende wedstrijd. We moeten gewoon scoren tegen Kastikum. Je hoort het straks van Jan van der Leden Eerst weer lekkere muziek.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 En in de eter op 106.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4.